Levy van Eck met het NOS-journaal. De VS zegt dat Iran achter de droneaanval zit op een grote raffinaderij en een olieveld in Saoedi-Arabië. De verantwoordelijkheid van die aanvallen werd al snel opgeëist door de Houthi-rebellen in Jemen. Maar de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Pompeo zegt dat daar geen bewijs voor is. En hij geeft Iran dus de schuld van de aanval. Hij ligt niet toe waarop hij dat baseert. Door de aanval heeft het Saoedische staatsoliebedrijf Aramco... zijn olieproductie bijna gehalveerd. Met ongeveer 5 miljoen vaten per dag, meldde Reuters en de Wall Street Journal. Secretaris-generaal Guterres van de Verenigde Naties... heeft vanuit een Nederlandse helikopter de orkaanschade... op het Bahama-eiland Abaco bekeken. Met een helikopter van de Koninklijke Luchtmacht... vloog hij over het zwaar getroffen eiland. De VN-chef noemde de verwoestingen door orkaan Dorian indrukwekkend... Sinds woensdag leveren 550 Nederlandse militairen noodhulp op de Bahama's. In totaal kwamen op de eilandengroep 50 mensen om door de orkaan. Nog 1300 mensen worden vermist. Italië heeft een reddingsschip met 82 migranten aan boord... toestemming gegeven aan te leggen in de haven van Lampedusa. Dit is het eerste civiele reddingsschip... dat sinds lange tijd in een Italiaanse haven wordt toegelaten. De meeste migranten worden doorgestuurd naar andere landen in de Europese Unie... Daarover zijn met Frankrijk, Duitsland, Portugal en Luxemburg afspraken gemaakt. In de Eredivisie is koploper Vitesse hard onderuit gegaan bij PSV. Het werd in Eindhoven 5-0. Alle doelpunten werden gemaakt door Donial Malen. Op de ranglijst is PSV-Vitesse nu voorbij. Het deelt de koppositie met Ajax, dat met 4-1 te sterk was voor Heerenveen. Verder won AZ met 5-1 van Sparta, klopte VVV FC Groningen met 2-1... en eindigde Utrecht tegen Emmen in 3-1. Het weer blijft droog. Vannacht ligt de temperatuur rond de 8 graden. De komende dag eerst zonnig, maar in de middag neemt vanuit het noorden de bewolking toe. Het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. Nederlanders geven van alle Europeanen het vaakst aan goede doelen.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 Zandvoort, Zandvoort heeft het. het. En jij beleeft het. Zong, zong. Zee, zon, zom, zee. Zandvoort de zomerhit. ZFM. Dit is de zomer van ZFM. Met nu de nacht. searching for, for, for, for so Too long, I've been building walls around me. Keep my distance so you never know too much about me. Trying to keep you out 'cause I love my same space. but the problem? Is I never looked into my own face? Am I ashamed of myself? Am I afraid of my emotions? Is this the thing that you want to say over Set my toes in the ball of a fantasy, let's roll That. Fucked up just like that Leave it just like that